3 uur. NPO Radio 1 met Jan Molk. Goedemiddag. Desgevraagd gebruikt natuurlijk niemand doping. Maar uit controle van ons rioolwater blijkt dat vooral tijdens atletiek- en bodybuilding-wedstrijden. een illegaal afvalmiddel wordt aangetroffen. Een middel waar je bij ongecontroleerd gebruik ook aan kunt overlijden. Zo direct na het nws journaal Sophie Verhoeven. De rechtbank in Arnhem heeft vier tieners veroordeeld voor het mishandelen van twee homoseksuele mannen vorig jaar. Toen was er veel te doen over de zaak, want het leek erop dat de jongens het stel vanwege hun geaardheid hadden mishandeld met een betonschaar.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 De organisatie wil spreken met getuigen en slachtoffers... en probeert proefmonsters in handen te krijgen, zo staat in een verklaring. Peter R. de Vries is in het proces Holleder vanochtend als getuige ondervraagd... over zijn band met Heineken-ontvoerder Cor van Hout. Tijdens het verhoor noemde Holleder, de misdaadverslaggever... op een gegeven moment een sukkel. Daar kreeg hij een standje voor van de rechtbank. Het verhoor van de Vries liep vanochtend enige vertraging op... omdat hij boos was omdat hij zijn schoenen uit moest doen van de beveiliging.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 Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat Nederlanders die op zakenreis naar China gaan, mogelijk worden afgeluisterd. China zou telefoons en computers of op afstand proberen leeg te trekken. Daarom is het advies om geen gevoelige informatie op die apparaten te laten staan. Tech-redacteur Joost Schellevis legt uit waarom dat eigenlijk de enige manier is om je hiertegen te wapenen. Als je bijvoorbeeld iemand van ASML bent of Axo Nobel en je, je reist naar zo'n land... dan is er denk ik geen betere manier om het echt veilig te doen. Op dat moment heb je eigenlijk de, de, de buitenlandse inlichtingendiensten als vijand. En de, de budgetten daarvan zijn zo groot en de afas zo groot... dat het eigenlijk niet mogelijk is om dat op een, op een betere manier te doen. De Volkskrant meldt dat dezelfde waarschuwing ook voor Rusland, Iran... en mogelijk ook Turkije geldt.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 Er zijn nog altijd bergingswerkzaamheden gaande op de A9... Amstelveen-Alkmaar na het ongeluk vanochtend bij knooppunt Kooimeer. Twee rijstrokken zijn dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar. En de rijbaan vanuit Den Helden naar Amstelveen is dicht bij Akersloot. verkeer moet omrijden via Jurgenwaard. Er staat vijf kilometer tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. Dat levert ruim drie kwartier vertraging op. En een file op de A27 Gorken-Breda naar bergingswerkzaamheden... bij Werkendam drie kilometer.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 NPO Radio 1. Avro Tros. Straks amateursporters grijpen op grote schaal naar gevaarlijke afslankmiddelen. En Tesla-baas Elon Musk maakt zich grote zorgen over robots die de wereld overnemen. Een film moet nu diezelfde wereld wakker schudden. We hebben forces die we niet kunnen controleren, we kunnen niet stoppen. We zijn in het midden van een nieuwe life op de Earth. We gaan het over die film hebben. En over de vraag of we ons echt zorgen moeten maken. En dat doen we met Lieke Lamp. En een half vier, Politiek Vandaag met Joost Vullings. Over de immer stijgende zorgkosten. En over de Europese kwelgeest, zou je misschien kunnen zeggen. Victor Orban, die weer de verkiezingen in Hongarije heeft gewonnen. Maar nu eerst sporters die met hun gezondheid spelen. Jan Mon. Eén Vandaag. We all You just can't believe that every day you wake up and he's not to be there. Sean wasn't a bodybuilder. He probably just wanted to achieve some weight loss quickly to achieve a better look. Ja, we wou er beter uitzien, maar dat liep niet goed af. Het lijkt een wondermiddel als je af wilt vallen. Dinitrofenol, in de volksmond ook wel DMP genoemd. En Door deze vetverbranden vliegen de kilo's eraf. Klinkt te mooi om waar te zijn, en dus is het ook zo. Want het slikken van DMP is levensgevaarlijk. Het nieuwe onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat amateursporters zich daar weinig van aantrekken. Rond bodybuild- en atletiekwedstrijden wordt dit illegale middel massaal geslikt. Herman Ram, hier in de studio, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Eerst maar even de DNP. Wat is het precies? Het is een vetverbrander eigenlijk, maar anders dan de meeste vetverbranders. Het is een, een, een stof die totaal niet in het lichaam thuis hoort. Hij is ooit ontwikkeld uh, in de springstofindustrie, dus dat zit echt ver buiten de medische wereld. Um, en wat het doet is eigenlijk uh, stellen stimuleren uh, wat uiteindelijk tot vetverbranding leidt, maar op een manier die uh, heel snel kan gaan en daarom bij die zeker overdosering tot acute dood kan leiden. Ja, maar, maar hoe komt het dat het zo gevaarlijk is? Nou, omdat het lichaam eigenlijk niet zo goed weet wat het ermee aan moet. Het is dus niet een, een hormoon of iets dergelijks, wat ook heel veel geslikt wordt. Dat is ook niet gezond. Maar dit is een stof waar eigenlijk de, de lichaamcellen totaal niet op voorbereid zijn. Niet goed weten hoe ze ermee om moeten gaan en waar de dosering heel erg uh, scherp luistert. Peter Pilkers werkt als internist op, de, internist op de Intensive Care van de Radboud Universiteit. En die zag de gevaren van deze pil van dichtbij. Als iemand zoveel gebruikt dat hij naar de intensive care moet, dat gebeurt zelden, maar dat heb ik wel eens meegemaakt. Een, een jonge patiënt die op de eerste hulp kwam uh, met spierpijn, malaise, ernstig zweten en benauwdheidsklachten... die al snel telde dat hij dit middel gebruikte om af te vallen... Uh, waardoor we dus snel wisten wat er aan de hand was en de juiste acties konden ondernemen. Uh, die is aan de bearming gekomen aan de nierdialyse. Daar hebben we met allerlei noodgrepen geprobeerd. Uh, en dat is ook gelukt, de uh, temperatuur te normaliseren met spierverslappers en met koeldekens. Uh, en dat is uiteindelijk goed afgelopen. Maar als je de literatuur leest, dan hebben deze patiënten uh, kans van overlijden van iets van 80%. Nou, deze patiënt is uiteindelijk heeft, uh, vier dagen aan de bearming gelegen, is vier dagen gekoeld geweest en aan de dialyse, uh, toen verbeterden de, de waarden en hebben we uh, alle therapieën weer rustig kunnen afbouwen. Dus ja, dat geeft wel aan dat het uh, niet eventjes iets was uh, wat zo weer hersteld was. En dat er ook uh, ja, een hele reële kans is dat het gewoon de verkeerde kant op gaat bij zo iemand. In internist Peter Pilkers over akelige taferelen... bij iemand die dat middel gebruikt had. Pim de Voogd, ook hier in de studio met hoogleraar milieuchemie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en aan KWR. Dat is een research instituut van de drinkwaterbedrijven. We hoorden al van meneer Ram ook levensgevaarlijk middel. U trof tijdens uw onderzoek, begrijp ik, aan dit middel aan... rond sportwedstrijden? Dat klopt. We hebben voor het Wereld Anti-Doping Agency in Montreal een onderzoek uitgevoerd om te zien of amateursporters dit soort spullen gebruiken. En of je dat dan daadwerkelijk ook kunt aantreffen in het rioolwater. Waar natuurlijk ook de amateursporters uiteindelijk hun plasje op moeten doen. Want hoe heeft u dat onderzoek uitgevoerd? Nou, wij zijn bij een aantal evenementen in Nederland in 2016 in het riool gaan meten. Uh, zowel tijdens die evenementen, in het weekend dat het evenement plaatsvond... als uh, in, ja, in totaal twee, twee weken lang. Zodat er ook een weekend in zat waarin geen evenement was. En toen konden we bij uh, DNP zien dat dat echt uh, uh, vertienvoudigde in het weekend. dat Vertienvoudigde? Evenementen waren. Ja. En wat, wat, zeg, wat zegt dat? Nou ja, dat liet voor ons, uh, dat maakte voor ons duidelijk dat er dus tijdens die evenementen kennelijk gebruikt wordt. Dat kan zijn natuurlijk door de, de sporters zelf, uh, de bodybuilders bijvoorbeeld zelf. Het kan ook zijn dat het komt door de toeschouwers die daar aanwezig zijn... en die soms natuurlijk ook zelf aan dit soort sporten. Ja, maar het zit er dus, want u zegt vertienvoudigd, het zit er dus eigenlijk ook normaal in, al in het rioolwater? Je kunt een klein beetje in rioolwater vinden. Wij vonden in de, in de drie steden eigenlijk geen of nauwelijks sporen... in, in de normale weekenden, zeg maar. En dan een plotseling verhoging tijdens dat evenement. Ja, nu heb je veel geruchten altijd rond ja, bodybuilders hè, die middelen gebruiken. Maar atletiekwedstrijden, nou, dat is de atletiek, de moeder alle sporten. Verbaast u dat? Nou, ik kan me voorstellen dat je uh, toch zo fit mogelijk aan, aan de start wil verschijnen. Dat je uh, eventueel uh, overtollig uh, vocht nog kwijt wil raken. En daarvoor is dit middel... Uh, ja, in principe geschikt, maar buitengewoon gevaarlijk, zou ik ja, meneer zeggen. Meneer Ham, uh, vertienvoudiging? Uh, verschokt u daarvan? Ja, um, en, en, en zeker in relatie tot atletiekwedstrijden. Ik was daar wel verbaasd door over dan, uh, dan bij bodybuildwedstrijden. Um, want als dat gebruik blijkbaar al zo omvangrijk is dat je tot een vertienvoudiging komt... dan betekent het ook dat er een enorm risico gelopen wordt... Um, door mensen die denk ik niet altijd goed op de hoogte zijn van deze risico. Wat vindt u dat er moet gebeuren? Uh, in ieder geval, de stof moet zo min mogelijk beschikbaar zijn. Uh, het is op dit moment te koop, zoals eigenlijk alles wel te koop is. Uh, gelukkig is het best in beeld. Uh, gewoon, op, gewoon op internet? Uh, bijvoorbeeld op internet en, en waarschijnlijk ook in de straathandel. Dat, dat weten we niet precies. Maar de Voedselbare Autoriteit is er in ieder geval uh, al jaren mee bezig. Ze zijn in 2015 al begonnen met uitdrukkelijk te waarschuwen. Die vragen ook om meldingen. Als men het bijvoorbeeld ergens toch aangeboden ziet of het staat op een etiket. Ook de douane heeft het wel, wel eens in, in partijen aangetroffen vorig jaar, eind vorig jaar nog, 4 kilo DNP aangetroffen in een of andere illegale zending. Wat vindt u dat er moet gebeuren? Nou, om te beginnen moeten we natuurlijk uitzoeken of het uh, uh, de sporters zijn die tijdens dat evenement aan het sporten zijn, of dat het uh, uh, de bezoekers zijn. Uh, hè, want dat, dat, kan, dat kunnen wij op dit moment nog niet uitsluiten. Nee, maar het is voor iedereen even gevaarlijk, neem ik maar aan. Maar het is natuurlijk voor iedereen ja. gevaarlijk, en wij kunnen niet precies zeggen of het nou tien gebruikers waren die veel gebruikten, of duizend gebruikers die wat minder gebruikten. Uh, dus dat is wel interessant toch om uh, verder uit te zoeken. En ik denk ook dat je moet gaan kijken bij wat voor evenement je dit nou vooral aantreft. Hè? Want we hebben, we hebben er drie uitgepikt in één jaar. Toevallig omdat we in dat jaar de subsidie kregen. Maar ik denk dat je dat wat systematischer moet gaan bekijken. Meer onderzoek, zegt u. Maar ja goed, meneer Ram. We weten dat het niet mag. We weten dat het ongezond is. En toch gebeurt het. Dus ja... Ja, en dat, dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alle soorten van doping. En ook hiervoor, wat dat betreft, moet je ook wel zeggen... dat het niet heel anders is dan andere stoffen. Alleen het risico is veel acuter. Um, het betekent in ieder geval dat we juist voor deze stof en daarom is deze uitzending, wat mij betreft ook een hele goede uitzending... toch duidelijk moeten maken dat we het hier hebben over heel andere risico's. Veel acutere risico's dan voor de meeste andere dopingmiddelen... die op veel langere termijn hun schade veroorzaken. Dat is in ieder geval punt één. Ik denk dat er nog Acuuter heel veel... Acuter in de zin van echt, echt veel grotere risico's... qua gezondheid tot aan overlijden. Toe? Zeker. Hier, hier zijn dus doden bijgevallen, en als het zo doorgaat, zullen we natuurlijk blijven vallen. Dus, dus het is echt uh, een wat dat betreft onderschat risico, en die boodschap proberen we op alle mogelijke manieren uiteindelijk te brengen. En zeker ook te brengen in de wereld van, van sportscholen, fitnesscentra, waar krachtsporters uh, waarschijnlijk ook gebruik maken, net als bodybuilders van deze middelen. Het is ook, ik zei u, ooit. Had het met springstof te maken? Spring? Nou, zo is de stof ooit ontwikkeld. En dat hij uiteindelijk deze, uh, uh, dat dit gebruik zou gaan krijgen... was toen nog niet voorzien. Maar dat zie je natuurlijk ook wel vaker. Soms is, is het dopinggebruik van een stof iets waar het nooit voor bedoeld is. Maar wat uiteindelijk wel gebeurt. Vindt u, want dat staat niet op de, op de, op de dopinglijsten? Klopt. Zou het daar op moeten staan? Ja, dat vind ik wel. Um, want dan zouden we er in ieder geval in de georganiseerde sport, dus bij de wedstrijdsport, competitiesport, topsport, zouden we er wat mee kunnen. Er wordt niet gecontroleerd in sportscholen en fitnesscentra, dus ja. daar schiet je dan niet op. Maar maar zou zo... dat ook moeten gebeuren? Nou, ik zie dat in Nederland niet als een oplossing. Er zijn landen waar het gebeurt, Scandinavische landen, in België gebeurt het. Um, en dat leidt er toch toe dat er weliswaar heel veel mensen gepakt worden op alle mogelijke vormen van, uh, van dopinggebruik. Maar dat je daarna toch vaak met het probleem zit, wat betekent een straf? He? Want als je iemand gaat schorsen, maar ze kunnen toch een deur verder, dan ben je niet zo heel erg veel opgeschoten. Het helpt niet, zeg ik. Het helpt wat dat betreft, denk ik, heel erg weinig. Ik zie in Nederland toch echt meer in, in ieder geval proberen de kraan dicht te draaien. Beschikbaarheid terugdringen. Maar als, je, als het aangeboden wordt op internet, ik bedoel, hoe kun je de kraan dichtdraaien? Nou ja, dat is inderdaad een probleem. Dat is een veel breder probleem. Want internethandel geldt eigenlijk voor alle dopingmiddelen als het, het moeilijkst aan te pakken. Straathandel is toch iets, uh, iets zichtbaarder. En ook dan is het overigens nog niet makkelijk. De, de markt is echt gigantisch uh, als je alle dopingmiddelen bij elkaar bekijkt. Ik zou ook zeggen. Uh, meer voorlichting bij die, bij die uh, sportscholen. En U denkt dat dan mensen dan? niet weten dat dit gevaarlijk is? Ik denk dat mensen niet voldoende ervan op de hoogte zijn dat het zo gevaarlijk kan zijn. Hoe groot het risico is? Hoe zelfs. groot het risico is, ja. Misschien dat ze weten, ja. oké, okay, er zit een bepaald risico aan, maar hoe groot dat is? Precies, ja. Ja. U zegt meer onderzoek. Uh, trof u trouwens behalve deze stof... ook nog andere interessante dingen aan in het rioolwater? Ja, we, we hebben nog een paar andere uh, afslankmiddelen ook gevonden... zoals efedrine en norefedrine en methylhexanamine. Maar die waren eigenlijk veel gelijkmatiger in het riool aanwezig. Ook voor, af en na, na het betreffende evenement. Dan DNP. Daar zagen we geen piek. Daar zagen we veel minder duidelijke piek. Uh, misschien met uitzondering van één evenement... waar we een beetje nor uh, verhoogd zagen. En uh, nou ja, dat zijn ook afslankmiddelen. Ze zijn in ieder geval, voor zover ik weet... maar kijk mijn buurman aan, uh, ietsje minder uh, gevaarlijk, gevaarlijk dan dat DNP. Meneer Ram, inderdaad? De, de acute risico's die zijn daar veel minder, absoluut. Dat is ja. veel meer een slepende zaak. Ja, maar, maar mensen blijven op zoek naar uh, ja, stoffen die snel... En goed in hun ogen werken. Ja, dat blijkt. En, en het is ook niet, wat voor mij betreft, niet zo verrassend dat dat veel gelijkmatiger is. Want dat zijn typische stoffen die inderdaad maar al te vaak in, in vaste doseringen gebruikt worden om af te vallen. Terwijl DNP waarschijnlijk gebruikt wordt om heel snel af te vallen. Dus het is een ander type stof die ook anders gebruikt wordt. Ja, DNP, uh, dat heeft ook heel veel naam, hè? geloof ik. In ja, ja, ja, ja, we noemen het allemaal met DNP omdat iedereen het makkelijk kan onthouden. Ja. Maar er zijn er nog wel een paar. Ja, dus, dus al, mocht je gebruikers amateursporten, check even of het misschien aan dat DNP te linken is. En meneer de Voogd, u zegt uh, meer onderzoek. Ja, goed, dan, dan, dan weet je. Hè? Misschien u zegt, was er nou één iemand die heel veel gebruikte, of veel mensen die weinig gebruikten. Uh, maar goed, wat kun je daar dan mee als je nog meer gegevens krijgt? Nou, ik denk wel... Kijk, dit was een, een, een oriënterend onderzoek. Uh, we hebben het voor het eerst gedaan op deze schaal. En uh, deze schaal is in mijn ogen nog niet uh, representatief genoeg... om te zeggen van bij, bij bodybuilding evenementen of, of dergelijke... daar wordt kennelijk op grote schaal dit gebruikt. Dus dat zou ik uh, toch wel wat uh, vaker willen doen... Om, voordat ik echt zoiets zou willen zeggen. Maar het is natuurlijk wel een signaal. En dat signaal willen we afgeven. En wij zouden dus uh, tegelijkertijd... en dat hebben we trouwens ook uh, op dit moment uh, gedaan door bij de WADA, de Wereld Antidoping eh, Autoriteit... een nieuw onderzoek aan te varen op dit terrein. Te kijken of je inderdaad dichter bij de bron... Hè, we hebben nu aan het eind bij de rioolwaterzuiversinstallatie van een stad... gekeken waar het evenement werd gehouden. En dan meet je eigenlijk alles van iedereen. En alleen het feit dat het tijdens dat evenement... in specifiek die dagen zo omhoog ging, doet ons sterk vermoeden dat het met dat evenement te maken heeft. Maar het is natuurlijk geen 100% bewijs. Ik wil het zeker weten. Hoe, het hoe, zeker hoe kun je weten. dat uitzoeken? Nou, Door dichter bij, de, uh, bij het fitnesscentrum bijvoorbeeld te gaan zitten... of bij het theater waar het evenement uh, plaatsvindt in het Rial-systeem. Ja. U, u, u kunt niet zeggen waar u het hebt onderzocht, hè, geloof ik. Nee, daar hebben we over afgesproken dat we dat niet bekend zouden maken. Ja, maar dan, dan, dan, u mocht van de, van de waterleidingbedrijven de boel onderzoeken op nou, dat het... De, de, de, de rioolwatersystemen die zijn in handen van de waterschappen. En we hebben dus eh, nadat we van WADA het eh, verzoek hadden gekregen om dat onderzoek te gaan doen... Die, die waterschappen benadert. Met de vraag, kunnen we uh, bij jullie monsters gaan nemen voor dit en dit doel? En ja. uh, die toestemming, die krijgen we over het algemeen. We doen dit onderzoek ook met andere stoffen. Hè. We zijn alles, alles is nieuws geweest met, met drugs, om, om op deze manier aan te tonen dat er uh, flink wat cocaïne en uh, amfetamine en ecstasy in, in Nederland uh, in wordt gebruikt. Ja, ja. In verschillende steden. Maar niet specifiek tijdens dat soort evenementen trouwens. Meneer Ram, de komt richting uh, uh, ja, Wada, uh, richting de, de instelling die zich dus uh, met, die, met die doping antidoping bezighouden, een verzoek voor meer onderzoek. Eh, achter de kans groot dat dat ook gehonoreerd gaat worden? Ja, dat denk ik wel. Uh, dit eerste onderzoek is al gesteund door WADA. En ik denk dat de tweede een goede kans maakt. Om een aantal redenen. Ten eerste zijn de uh, conclusies van het eerste onderzoek natuurlijk uitermate interessant. Er komt echt iets uit. En dat is natuurlijk wel een signaal. Uh, bovendien is het zo dat Nederland een uitstekend goed geschikt land is om dit soort onderzoek te doen. Want? Uh, omdat we een waterland zijn. We zijn uitstekend in staat om, uh, om dit soort dingen goed te reguleren. De waterzuiveringsinstallaties, we hebben er ruim 300, Prima plekken om dit soort zaken te doen. De hele waterbeheer is goed georganiseerd. Dus wij kunnen het een stuk beter dan andere ja, landen. Maar u wil verder dan het water, of niet? meneer voorhoog. Nou, ik, ik mik in eerste instantie toch weer op rioolwater... maar wel dichter bij de bron, dichter bij de waar, bron. Het van, uh, waar het vandaan zou kunnen komen. Kans groot dat, het, uh, dat uw verzoek gehonoreerd gaat worden. Dus ja, we nodigen u nu plezier. alvast graag, graag uit... om de resultaten van dat vervolgonderzoek ook hier weer te vertellen. Beide dank, Pim de Vocht, hoogleraar milieuchemie aan de Universiteit van Amsterdam. En Herman Ram, hij is directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. en de crusaders met streetlife. De wereld van morgen. Hoe innovaties ons leven de komende jaren gaan veranderen. Dit could be zijn een issue van leven en muur. Ik denk dat er geen terug is. We hebben forces die we niet kunnen controleren, we niet kunnen stoppen. We zijn in het midden van een nieuwe life op de aarde We hebben zelf krachten in het leven, geroepen die we niet meer kunnen controleren. Robots die de wereld overnemen. Het kan, gaat misschien ook wel gebeuren en misschien ook veel sneller dan we denken. Dat is althans, of niet eens misschien, maar waarschijnlijk veel sneller dan we denken. Dat is de boodschap in de documentaire Do You Trust This Computer? En daar hoorde u net een trailer van. Verplichte kost voor iedereen, vindt Elon Musk, onder andere baas van Tesla. Dus zorgde hij ervoor dat de documentaire dit weekend gratis te bekijken was. En trendwatcher Lieke Lamp bekeek hem. Onmiddellijk voor ons. Lieke, welkom. Dank je. Even een korte inhoud van de film. Uh, de inhoud is. Uh, de film waarschuwt voor Artificial Intelligence. Kunstmatige intelligentie. Dus uh, computers die zelfstandig uh, gaan nadenken en daarop gaan acteren. Dus taken gaan uh, uitvoeren. Het is een echte Amerikaanse film. Het is een beetje vergelijkbaar met Al Gore's een film over het klimaat, maar dan nu dus over die artificial intelligence. Amerikaans, heel bombastisch, precies. heftige muziek eronder, heel dramatisch gefilmd. Dat je hebt echt, als je de film kijkt, het idee dat je morgen allemaal doodgaat. Uh, voor de echte kenner zit er niet heel veel nieuwe informatie in. Het zijn dingen die we allemaal wel weten. Maar wel zaken die inderdaad uh, ja, het over nadenken waard zijn. En waar we inderdaad ons van moeten realiseren... dat we inderdaad met krachten bezig zijn... die we op de een of andere manier moeten zien te... Beteugelen. Zoals? Nou, zoals wat ik al zei, die, die kunstmatige intelligentie, dat is één facet. Hè, een zelfdenkende computer die een rekenkracht heeft en een denkkracht daarmee heeft, die zich daarmee krachtiger maakt dan de mens. En waarmee je dus op een gegeven moment je af kan vragen of die niet over de mens heen walst. maar dat zijn echt inderdaad lerende computers. Dat dus ze leren echt... van hun ja. eigen fouten. Ja, en ze leren ook van jou. Als jij een paar keer op Google iets opzoekt, dan weet hij op een gegeven moment: kent hij jouw profiel, weet hij waarnaar jij waarschijnlijk op zoek bent en maakt hij jouw zinnen af. Uh, de andere kant van het verhaal is natuurlijk de hele robotisering. Echt de mechanische robots die uh, uh, operaties overnemen. Maar ook uh, uh, hondachtige robots die heel snel kunnen rennen. En daarmee natuurlijk gevaarlijk zijn. Uh, maar ook de drones die gaan vliegen. Al dan niet met een uh, uh, beetje uh, uh, powder erin om iemand op te blazen of neer te schieten. Of dus op die manier wordt er een heel donker beeld eigenlijk geschetst van de toekomst en wat er allemaal kan met die kunstmatige intelligentie en die robots. Er wordt ook uh, getoond wat er allemaal aan goede dingen kan, hoor. want laten we dat niet helemaal uitvlakken. Je ziet natuurlijk in ziekenhuizen ook dat uh, die kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld heel snel allerlei mammografieën en, en, en uh, uh, röntgenfoto's en dergelijke met elkaar kan vergelijken en dus heel snel een diagnose kan stellen. Dat is natuurlijk op zich heel erg mooi... Behalve voor het personeel wat daarvoor ingehuurd was. Dat is dan wel een dingetje. Wat zijn baan kwijt is. Maar, ja, maar dat is een ander soort angst dan de angst dat kunstmatige intelligentie ons van de aardbol gaat vragen. Ja, want dat aspect zit er dus ook in. Nou ja, Je ja. had het ook al over drones. Uh, ja, niet alleen die dan gebruikt kunnen worden om te bombarderen. Maar die dat ook uh, zelf beslissen in de toekomst. Nou ja, dat is het. Nu zijn we nog een beetje op, op, op het niveau van machine learning. En we, we laten de machine dingen leren naar aanleiding van wat wijze voeren aan informatie. En ondertussen zijn ze verder met deep learning. Dat is dat machines zichzelf... eigenlijk door een neurologisch netwerk... wat heel erg lijkt op onze, onze hersenverbindingen... Eh, dat die computers zichzelf dingen leren... en dan zelf beslissingen gaan maken... en zich daarbij niet meer laten sturen... door de mens. Zo waren ze bezig met een soort robotje... met allemaal camera's om zelfstandig... te kunnen lopen. En op een gegeven moment... kwamen ze erachter dat die camera's wel heel erg... naar de gezichten van de mensen omheen keken. En bleek dat dat robotje eigenlijk zelf... gezichtsherkenning was gaan implementeren... in zichzelf. Ja, dat zijn dingen die... Ja, ja, hartstikke indrukwekkend, maar je weet niet wat voor gevolg het allemaal heeft. Eh, ik zei het al, Elon Musk, eh, dat is natuurlijk de pionier als het gaat om de vooruitgang... die stelde deze film gratis beschikbaar eh, dit weekend eh, overigens... en hij zat er zelf ook in, dus laten we heel even naar hem luisteren. AI doesn't have to be able to destroy humanity. If AI has a goal and humanity just happens to be in the way... it will destroy humanity as a matter of course without even thinking about it. No hard feelings. It's just like if we're building a road and an anthill happens to be in the way, we don't hate ants. We're just building a road. And so goodbye anthill. Yeah. Ja. Je uitleggen wat hij nu zegt? Nou, hij legt eigenlijk uit dat artificial intelligence die techniek op zich is niet slecht. Het is, uh, f, uh, hij krijgt een bepaald doel mee en daarmee kunnen wij als mensheid in de weg staan, net als dat wij een weg bouwen en dan zitten daar mieren op die weg. Ja, die walsen wij plat, niet omdat wij een hekel hebben aan mieren of omdat we de mieren willen destroyen, vernietigen, maar omdat we gewoon daar een weg willen aanleggen. En die kans bestaat als je artificial intelligence een bepaalde opdracht meegeeft, waarbij mensen in de weg lopen. Dan worden de mensen ook uit de weg geraakt. Dan worden de mensen uit de weg ja, geraakt. Dat is dat dat toch geen vrolijke, vrolijke toekomst? Beeld. Wat, wat, vindt die, wat vinden de makers dat er dan moet gebeuren? Ja. Nou, Dat vind ik een beetje ontbreken in de film. Eigenlijk goede oplossingen voor uh, de toekomst. Uh, de de basisoplossingen uh, hebben we natuurlijk bij Facebook... de laatste tijd al gezien over die data die je moet beschermen. Hè? Dus zorg dat er niet te veel data van jezelf rondzwerft. Uh, plak je camera af van je telefoon. Uh, zorg voor wetgeving. Maar in die film zelf is daar niet heel veel discussie over de oplossingen. Wel is het zo dat er deze week in Genève een bijeenkomst is. Vijf jaar geleden is er in een brief opgeroepen... voor uh, voor een wetgeving tegen uh, autonome wapens. En nu in Geneve zijn ze daar weer over bezig. Ze willen heel graag een verbod op autonome wapens. En er is inmiddels ook een, uh, een universiteit in Zuid-Korea... die wordt geboikeld door een heel aantal wetenschappers wereldwijd... omdat die met hun Artificial Intelligence Department... in zee zijn gegaan met een wapenfabrikant. Dus op die manier is er wel discussie en wordt gekeken... of je inderdaad met wetgeving iets kan doen daaraan. Ja, dat zit er niet in. Het is een beetje doemdenkerig. Maar wel of niet gaan kijken? Absoluut gaan kijken, want het is verschrikkelijk interessant... om te weten wat er in de wereld speelt, het is een prachtige samenvatting van waar we nu staan. Goed, Lieke Lamp, trendwatcher, dank. Zo direct Politiek Vandaag, met uit de hand lopende zorgkosten. En met Viktor Orban, die weer de verkiezingen in Hongarije heeft gewonnen. En tegen 4 uur trending vandaag met de Bruin. Misschien met bewijs voor meer tussen hemel en aarde? Ja, vier astronauten beweren het al jaren. Maar of hun verhalen over buitenaards leven echt kloppen... weten we nu dankzij een leugendetector. Je hoort zo de uitkomst. Van Trendbordje de Bruin, zo direct na het, het NOS-journaal. Radio, radio 1. Met Sofie Verhoeven.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 In Indonesië zijn zeker 54 mensen overleden nadat ze een giftige alcoholdrank hadden gedronken. Volgens lokale media zijn er verdachten opgepakt. Zij zouden het brouwsel hebben verkocht. Alcohol is duur in Indonesië, waardoor mensen hun drank vaak op de zwarte markt kopen.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 En Facebook stuurt vanavond om 6 uur een melding aan gebruikers... van wie persoonlijke gegevens zijn verzameld. In Nederland gaat het om 90.000 mensen. In de melding legt Facebook uit wat er is gebeurd... en dat gegevens mogelijk in handen zijn gekomen... van het omstreden bedrijf Cambridge Analytica. Verder stuurt Facebook een bericht aan alle 2 miljard gebruikers met een link... waar zij kunnen zien wie er allemaal van Facebook gegevens gebruik kunnen maken. Politiek. Eerst verkeersinformatie, misschien is het wel handig voor de mensen op de weg. Kees Kwaks van AWB. Dag Jan. de A9 vanaf Amstelveen naar Alkmaar. Die gaat verkeer tijdens de avondspits hoofdbrekens bezorgen. Zijn opruimwerkzaamheden, die gaan nog wel even duren. Staat tussen uitgeest en knoopmunt, meer vijf kilometer met een kwartier vertraging. De linkerrijstok is dicht. Verkeer richting Alkmaar kan ombreiden via Zaanstad. Politiek vandaag. Met Jan Mom. Als het kabinet niet rigoureus ingrijpt... reizen de kosten van de zorg in Nederland de pan uit. Schrijft de Telegraaf vandaag in een commentaar. Over de zorgkosten ga ik het hebben met sp kamerlid Maarten Henk... en met politiek commentator Joost Vullings. Joost, even om met jou te beginnen, de zorgkosten... wordt politiek gezien natuurlijk al jaren overgesteggeld. Joost Vullings... We zouden contact met hem hebben in Den Haag. Hij zal er ook wel zitten, denk ik. Het zal wel weer zo zijn dat de verbinding het niet doet. Joost? Ik ben nu heel ver weg. Okay. Ik, ik hoor je heel zacht. Heel zacht. Okay. Als je, als je, als je, dus je bent er wel. Je bent terug naar een oude stand? Ja, ja, ja je wordt steeds iets ja, ja, steeds steeds duidelijker. Steeds ja, duidelijker. Dus misschien ja. moeten we een beetje geduld ja, een hebben. Beetje geduld hebben. Ja, ik hoor je wel, maar een beetje te zacht denk ik om een zinnig gesprek te voeren. Dus het zou fijn zijn en ik hoor trouwens mezelf ook terug steeds, dat is ook niet fijn. Dus als we dat kunnen veranderen, moeten we eerst muziek draaien of... Misschien zullen we even proberen of we wel goed contact hebben met sp kamerlid Maarten Henk. Goedemiddag. Goedemiddag, laten nou, we het eens kijk, proberen. Dat klinkt hartstikke fijn. Dan gaan we dus niet met Joost beginnen, maar met u. Uh, meneer Henk, ja, die, die zorgkosten, ik zei het uh, tegen Joost, dat is natuurlijk al jaren een heet politiek uh, issue. Waar zit volgens u uh, het probleem? Nou ja, de vraag is in de eerste plaats of er een probleem is. Kijk, er wordt nu gesteld, dat gaat helemaal uit de hand lopen. Ik denk dat het ook goed is om te benadrukken... dat dit, de vorige kabinetsperiode werd dit ook gezegd. De kosten zouden met 18 miljard euro stijgen. Uiteindelijk werd dat maar 5 miljard. En dat kwam deels doordat er bezuinigd is. Maar voor het overgrote deel had dat andere oorzaken. Lagere lonen en, en ja, lagere prijzen dan van tevoren geraamd was. Dus de vraag is ook altijd, zeker bij de de, de die het Centraal Planbureau doet, of die ook daadwerkelijk gaan uitkomen. De praktijk leert dat dat uh, ja, mee kan vallen, uh, of juist natuurlijk ook kan tegenvallen. Je weet dat natuurlijk nooit precies. Zegt u er is geen probleem? Nou ja, dat is de vraag wat je, uh, hè, wat je met de zorg aan wil. Kijk, we besteden nu ongeveer uh, zo'n 14% van, van alles wat wij gezamenlijk verdienen... ons Bruto binnenlands product, aan de zorg. En je moet jezelf dus de vraag stellen... vinden we dat veel of vinden we dat weinig? Um, er komen steeds meer middelen uh, beschikbaar om mensen beter en gezonder te maken. Er zijn steeds meer nieuwe technieken. We hebben nieuwe medicijnen. We willen allemaal graag uh, dat als er iemand in de familie ziek is... dat hij dan ook uh, de behandeling en de medicijnen krijgt die nodig is. Um, ja, en de vraag is dus, wat wil je voor de zorg... De zorg betalen. En vragen het mensen op straat en iedereen zegt mijn gezondheid en de gezondheid van de mensen die ik lief heb, die zijn het allerbelangrijkst. En daar betaal ik uh, graag voor. Dus uh, dat is de vraag die je moet stellen. Hoe ver, hoeveel zijn we bereid te betalen? Joost Vullings, we hebben nu contact met je via de telefoon. Uh, het is een heet uh, politiek issue, die zorgpremies. Ja, we horen van meneer Henk, ja, de vraag is of je je zorgen moet maken. De zorg kost nu eenmaal geld. Maken ze zich in de breedte zorg in de politiek? Ja, zeker wel. Omdat ze gewoon zien dat als je niets doet, de zorgkosten ieder jaar harder eigenlijk stijgen dan, dan de economie. Dus het gaat steeds meer, zo zeggen, maar, steeds groter aandeel van, van de rijksbegroting opeten. Maar ook eigenlijk van wat, wat je gewoon er van je salaris uh, aan kwijt bent. Ja, en uiteindelijk is politiek keuzes maken. Dus als je ieder jaar meer uitgeeft aan de zorg, ja, dan, dan kom je toch op een punt dat je dan op andere punten misschien wellicht moet gaan bezuinigen. Dus bij heel veel partijen is, is er toch wel, uh, ja, wordt er veel noodzaak gevoeld... om die zorgkosten in ieder geval in de hand te houden... om die stijging in ieder geval eruit te halen dat die nog maar een klein beetje is... en dat het minder is dan de economische groei. Want ja, anders dan, ja, dan moet je een keer op onderwijs of defensie gaan bezuinigen. Ja, daar willen we ook geld in uitgeven. En meneer Henk, ik begrijp dat de SP zegt, doe dat dan maar. Nou nee, volgens mij moet je twee dingen uit elkaar uh, halen. Kijk, er zijn uh, in de zorg nu, uh, wat er ook heel veel geld verspilt. Hè. We kennen de, de, de enorme buffers die je zorgverzekeraars moet aanhouden. We hebben BV's, uh, BV-constructies in de zorg waar geld wordt uh, verdiend. De specialisten zijn voor een groot deel nog altijd niet uh, in loondienst. Nou, en zo kun je nog een tijdje doorgaan. Hè. Er zitten heel veel prikkels in ons huidige zorgstelsel... die uitdagen tot meer zorg leveren dan dat eigenlijk uh, nodig is. Wat wordt ook nog steeds uh, winst gemaakt in de zorg. Ja, dat is natuurlijk bizar. En... En wat mij soms verbaast is dat partijen die het hardst roepen... de zorgkosten moeten om, eh, omlaag ingedampt worden... dat die aan dit soort verspilling eh, niks willen doen. Als je bedenkt dat 40% van de tijd van zorgverleners... gemiddeld opgaat aan, eh, aan bureaucratie en aan papierwerk... dan denk ik dat daar op de werkvloer nog heel veel eh, te besparen ja, is. Ja, toch hoor je dat mij... inderdaad niet alleen van nu, ja. maar ook van anderen. Hè. Het kan efficiënter. Tegelijkertijd, ja. u zegt ook, ja, veroudering, nieuwe medicijnen... nieuwe behandelmethoden, dat die kosten eh, blijven stijgen... Is, die de kans is wel heel erg groot. Ja, maar het is dus de vraag of, of dat erg is. Uh, en of je uh, als, hey, als een beschaafd land dat niet bereid bent om te betalen. Kijk, volgens mij waar we veel meer nog naar moeten kijken... is naar hoe worden de kosten voor de zorg verdeeld. En volgens mij zit daar een veel groter probleem. En waar, daar zie je namelijk dat het, het overgrote deel van de zorgkosten... wordt betaald door zeg maar, de middenklasse. Kijk, voor de allerlaagste inkomens geldt dat er een zorgtoeslag is. Die hebben wel te maken met het eigen risico en andere eigen bijdragen... waar ze ja, flinke rekeningen voor moeten betalen. Maar die hebben nogal de zorgtoeslag. Voor de middeninkomens is die al heel snel afgebouwd. En dan zie je dus het probleem ontstaan. dat Een deel van binnen de belastingen bijvoorbeeld... Uh, daar gaan de allerhoogste inkomens gaan op een gegeven moment niet meer meer betalen. En dat is een, een groot probleem. Als jij bijvoorbeeld kijkt naar wat de, uh, voor, de, voor de, uh, de zorgverzekeringswet... daar houdt het al op bij 54.000 euro. En als jij meer gaat verdienen, dan hoef je niet meer meer te gaan bijdragen. En daar zit natuurlijk een solidariteitsprobleem. Je vindt dat de rijkere dan, dan, meer moeten betalen... Zeker, want ja. daarmee uh, maak je het voor de rest... voor de hele samenleving beter betaald. Dat is een, een groter nee. probleem. SP-boodschap zou ik bijna zeggen. Joost Vullings, <laughs> uh, ja, het is lastig hè, om die kosten te bedwingen. Minister Schippers, in het vorige kabinet... is geloof ik als een van de eerste... zo niet eerste bewindslieden ingeslaagd... die zorgkosten terug te dringen. Maar verder blijft het ploeteren? Ja, het blijft altijd ploeteren nog. Want Nu krijg je weer dat, dat de lonen stijgen. Hè, het effect van dat mensen ouder worden... En, en de behandelmethodes, dat is er eigenlijk altijd als, als er weer nieuwe medicijnen, medicijnenbehandelmethodes komen. Maar nu ja, zie je dat, en terecht overigens, dat, dat de salarissen weer aantrekken in de zorg. Ja, dat drukt dat, dat natuurlijk ook wel op die zorgkosten. Dus die, die, die uitdaging die blijft. En dat is echt een, iets waar we zeker de komende tientallen jaren mee bezig zijn. Zo niet is het een, een, een eeuwigdurend probleem. En iedereen ziet wel hoe, dat er nog heel veel geld te halen is met efficiëntie. Maar ja... Ik, ik durf niet te zeggen of daar ooit een, een, een, een grens aan is. Er komt natuurlijk gewoon een punt waarop het gewoon niet meer verder kan. Ja, en dan wordt het toch echt een, een, een, een moment van politieke, politieke keuzes maken. Ja, en dan zegt meneer Henk... Uh, ja, het is de vraag of je dat erg moet vinden, want zorg is belangrijk... en als het dan meer kost, nou ja, dan moet je het er misschien voor over hebben. Ja, kijk, ik, ik, ik hoorde net zeggen... als je mensen op straat vraagt van, uh, van wat vind je, vind je zorg belangrijk... dan zegt inderdaad iedereen dat ze belangrijk hebben. gezondheid is belangrijk en je wil niet dat daarop bezuinigd wordt... maar ja, als je dan de vraag misschien iets anders stelt... maar als wij onbeperkt zorg leveren en, en, en geld speelt geen rol... dan gaat het ten koste van andere dingen. En als je die vraag misschien zo voorlegt aan mensen... Ja, dan, dan krijg je misschien een, een, een ander antwoord. Dat zou, ja, dat maar zou dat is natuurlijk kunnen. een beetje een onterechte manier van, om het zo te zeggen. Kijk natuurlijk iedereen, als je de vraag stelt van moet de zorgen betaalbaar blijven... dan zal iedereen zeggen ja. Maar dan moeten dus... Uh, he, is er dan daadwerkelijk een probleem? Op dit moment is dat nog geen probleem. Er is heel veel verspilling aan de ene kant. De rekening wordt op dit moment niet eerlijk verdeeld. Dat is een groot probleem. Ja, en dan moet je dus... Plus dat je moet gaan kijken naar, komen die ramingen uit? Kijk, stel nou, we weten dat gewoon niet. Hè? Uh, er is vergrijzing, uh, er worden nieuwe medicijnen ontwikkeld, et cetera. Dat, dat zal de kosten doen stijgen. Maar aan de andere kant, en dat weten we gewoon niet... wat, wat als er straks uh, in het kankeronderzoek een doorbraak wordt... Uh, uh, uh, uh, volbracht, waardoor opeens een heel aantal behandelingen... een stuk efficiënter, goedkoper worden... mensen minder vaak uh, naar het ziekenhuis hoeven. Dat is gewoon bijna niet te voorspellen. Meneer Henk, en dat vraag, zou ontzettend is... fijn zijn, maar u zegt het ja. zelf. Dat weten we niet, dus dat is misschien lastig om, uh, om vanuit te gaan. Ook als politicus. Uh, ja, dan moet je dus ook op, uh, aan de andere kant oppassen... met doemscenario's uh, uh, te schetsen. Alsof nee, maar die wel u, u schetst optimistische scenario's... waarvan u ook niet weet of ze kloppen. Nee, maar goed, dat is het hele punt. Kijk, het is uh, met, met alle doorrekeningen die het Centraal Planbureau doet... is het heel gevaarlijk om te zeggen... Uh, als we nu niks doen, dan over 40 jaar. Uh, je moet gewoon eerlijk zijn. Kijk, 40 jaar terug in de tijd uh, hadden we de Berlijnse muren uh, nog staan. Het is gewoon heel... Link om te zeggen, als we nu niet heel hard gaan bezuinigen, dan hebben we over een 40 jaar een, een, een enorm probleem. Vooralsnog gewoon... stijgen die kosten alleen nog maar. En de vraag van Joost, die u nog niet beantwoord heeft: wat als je mensen de vraag voorlegt van nou ja, meer kosten voor de zorg? Dan betekent dat, ik noem maar wat, minder naar onderwijs. Nou ja, dan zou ik ja, zeggen... Ja, ja. laten we eens even kijken hoe het bij de multinationals aan toe is... hoe de allerhoogste inkomens op dit moment praktisch... nou ja, praktisch niks, dat is niet waar... hoe zij te weinig bijdragen aan de zorg. Dan zou ik zeggen, kijk waar er op dit moment te weinig geld wordt opgehaald. Hè? Ik bedoel, het is altijd heel makkelijk te zeggen... er moet bezuinigd worden op de zorg. Ik begrijp niet zo goed waarom diezelfde politici niet durven te zeggen... er zijn nog steeds groepen en bedrijven en hoge vermogenden in dit land... die we nog steeds niet durven aan te spreken. Want eh, laten we die vraag ook eens Beantwoorden. Hoe kan het dat alle zorgpremies voor het overgrote deel opgebracht worden... door uh, hun, he, mensen hun eigen zorgpremie en door de werkenden in ons land? Hoe kan het dat op vermogen en op bijvoorbeeld de winsten die bedrijven ja. maken... de btw-opbrengsten, dat wordt allemaal niet meegerekend. En als je kijkt naar hoe de, zorg, uh, hoe de dijken, de politie en de brandweer... Oh, dat soort dingen wordt uh, vergoed, uh, dan kijken we naar ons volledige belastingstelsel. Maar als het om de zorg U trekt gaat... Het, dan... U trekt het in de breedte met, met een bekende nou ja, boodschap, dan... als ja. ik het mag zeggen, van de SP. Ja. Joost, hoe alleen staat meneer Henk hierin? Uh, ja, ja, best wel alleen. Er zijn natuurlijk ook partijen die, die, die een deel steunen. Maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel partijen, ja, laten we die discussie niet vergeten... die op dit moment zeggen van ja, de premies gaan inderdaad omhoog... omdat de zorgkosten stijgen. Maar ja, dat komt ook omdat het vorige kabinet on, on, onder druk heeft besloten... om het risico uh, niet verder te verhogen. Dat is natuurlijk ook een manier waarop je de zorgkosten kan, uh, uh, kan dempen. Door het gewoon te zeggen, ja, mensen moeten meer als uh, het meebetalen en ja, maar, kijk, maar wacht even kijken het is risico neemt niet hè? En, en het eigen de risico dempt van, van, van. de zorgkosten niet. Ik wil, vergis je niet, het eigen risico ja, is een, staan, verplaatsing, met... een verplaatsing van de zorgkosten. Ja, dat ja is een waar. verplaatsing van de zorgkosten van, van mensen die gezond zijn... naar mensen die ziek dat zijn. Dat zal een het op totaal op aantal zijn. kosten niet naar beneden brengen. Goed, het is in ieder geval helder, meneer Henk, hoe u uh, en de SP er natuurlijk over denkt. En we hebben dankzij de ouderwetse telefoon ook nog uh, van Joost Vullings kunnen horen... hoe daar verder in de politiek tegen aangekeken wordt. Ik wil u beiden danken, SP-Kamerlid Maarten Henk en Joost Vullings. De verkiezingen van gisteren in Hongarije zijn oneerlijk verlopen. Dat zegt de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. De regerende Fidesz-partij van premier Viktor Orbán... behaalde gisteren een monsterzegen. Zijn partij bezet nu 133 van de 199 zetels... in het Hongaarse parlement, de meerderheid. NOS-correspondent Mitra Nassar, ja, dat oneerlijk verlopen. Hè? Wat, wat zegt die uh, OVSE precies? Nou, ze zeggen Hongaarse oppositiepartijen hebben geen gelijke kansen gehad in deze verkiezingen. En dat komt omdat de regering, uh, regering buitenproportioneel meer geld heeft uitgegeven aan uh, campagne uh, de campagnes van de regeringspartij, van premier Orbán dus. Met andere woorden, er, er was niet genoeg scheiding tussen uh, de staat en de partij. Uh, en daardoor is de boodschap van de oppositie uh, in de verdrukking gekomen. En daarnaast zeggen ze ook dat er intimiderende en xenofobe, knep, xenofobe retoriek is gebruikt. Uh, en dat de media niet onafhankelijk waren... Uh, uh, dus dat zijn, dat zijn vrij harde woorden van de, de OVSE. Toch een, een hele gerenommeerde organisatie die dit soort dingen allemaal in de gaten moet houden. En wat zegt dat dan over de geloofwaardigheid van die verkiezingen? Nou, dat brengt hij natuurlijk flink in discrediet. Maar uh, aan de andere kant, dit zijn uh, niet uh, verrassende zaken in Hongarije. Dit, uh, dit soort dingen hebben we in de voorgaande verkiezingen ook gezien. Uh, er is geen uh, onafhankelijke media met een groot bereik op het platteland bijvoorbeeld. En, daar, uh, en dat platteland is waar Orbán zijn grootste achterban zit. En in die gebieden heeft uh, ja, de, de regeringsmedia uh, hebben daar het grootste bereik. Dus ja, dat pakt allemaal uit in het voordeel van Viktor Orban. Um, dus, maar ja, ik, het, is, het is niet nieuw. Uh, het is absoluut uh, uh, zorgelijk. Maar uh, ik denk niet dat Orban hier wakker van, van ligt...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 ja, dus, dus dat zou kunnen. Maar Orbán ligt hier niet wakker van. Ja, want hoe is er vanuit Europa verder gereageerd op zo'n overwinning? Nou, de eerste reacties kwamen meteen uh, uh, vannacht van uh, nou ja, rechtspopulistische leiders in Europa. Uh, de eerste was volgens mij zelfs Marie Le Pen... Frankrijk, uh, Geert Wilders kwam uh, niet snel daarna. Uh, ook felicitaties uit, uh, uit Brussel van, en van leiders uh, uit alle grote EU-landen... uiteindelijk vandaag wel, maar toch een beetje voorzichtig uh, en, en, en formeel. Uh, en uh, ja, voor veel uh, EU-leiders is, is dat toch een beetje een moedje... om Orbán te feliciteren met deze overwinning. Uh, want je kunt ervan uitgaan dat de top van de EU niet blij is... met, met deze toch wel vers, versterking van... Uh, rechtsnationalistische uh, positie van Orbán, uh, die Hongarije toch ja, uh, steeds verder bij die principes van democratie vandaan sleept, en dus ook daarmee steeds, steeds meer in conflict komt met, met Brussel. Ja. Dus dat, dat gaat de komende, komende jaren een hele interessante, interessante worden. Mitra Nassar van de NOS, dankjewel. Uh, contact met CDA-Europarlementariër Esther de Lange, goedemiddag. Goedemiddag. U hoort dat de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa zegt dat de verkiezingen in Hongarije oneerlijk zijn verlopen. Wat zegt dat u? Nou, ik denk dat wij dat uh, zeer serieus moeten nemen. Er liep eigenlijk al een onderzoek tegen Hongarije... Uh, als het ging om bepaalde beginselen van de rechtsstaat. Hè. Dat onderzoek loopt in het Europese parlement. En het onderdeel mediavrijheid was daar al een aspect van. En ik denk dat dit uh, onder dat uh, kopje ook meegenomen moet worden in dat onderzoek. Hè. krijgen andere partijen, kleine partijen... zoals bijvoorbeeld een jonge partij, Momentum... die nu net niet de kiesdrempel uh, halen... krijgen die wel uh, voldoende aandacht in de media. Het lijkt me een heel legitieme vraag. Nou, het antwoord is al gegeven, toch? Nee dus? Nee dus, en dan moet je daar dus vervolgens uh, dieper in duiken... en waar nodig en mogelijk ook consequenties aan verbinden. Daarover gaat dat onderzoek. Het is een vergelijkbaar onderzoek als ook in Polen gedaan is. In Polen was de conclusie van... ja, hier worden eigenlijk inderdaad uh, uh, grondrechten met de voeten getreden... en dan moeten daar consequenties aan verbonden zijn. Zoals? Uh, dus uh, Nu in Hongarije? Uh, zoals nou in in Polen is nu de discussie van uh, he, uh, moet je bijvoorbeeld uh, stemrecht in de Europese Raad ontnemen? In Hongarije zijn we zover nog niet, omdat dat onderzoek nog loopt. Maar ik verwacht dat dat voor de zomer uh, afgerond is. U denkt dat. u gaat dat indienen als voorstel? Ontnemen ze het stemrecht? Nee, dat loopt dus al. En dat is ook een, heel lastig, uh, een hele lastige afweging. Ook in het geval van ja, wanneer neem je welk besluit. Want het is het enige wapen dat je hebt. Dus je moet het wel op goede gronden in het juiste moment nemen. Maar dat is uh, wat je als ultiem middel achter de hand hebt. Uh, op basis van wat er vervolgens uh, wat er uit dat onderzoek gaat komen de komende maanden. Ja. Ja, uw partij zit, de uh, CDA, zit samen met de partij van Orban in het Europese parlement. Onder de paraplu hè, van die Europese Volkspartij. Uh, Bent u om die reden dan ook blij met zijn overwinning? Nou, hij is gefeliciteerd door onze fractievoorzitter. Ik denk dat dat altijd zo gebeurt uh, in Europa. Um, we zijn, het is eigenlijk een dubbel antwoord op die vraag. Een deel van onze fractie is blij met zijn aanwezigheid in de fractie. Omdat zij, ik denk ook wel terecht zeggen... als je hem eruit duwt, als je hem laat gaan... Um, gaat hij nog verder naar rechts. Want dat zag je ook bij de verkiezingsuitslag. Links heeft nog verder verloren. En de keuze was eigenlijk tussen rechts of extreem rechts. Uh, de partij Jobbik. Dus er is een groep in mijn fractie die zegt: hou ze er maar bij. Zolang die binnen de lijntjes kleurt. En dat doet hij steeds net. Als hij erover dreigt te gaan, dan trekt hij dat wel weer uh, terug. Uh, ook onder onze druk trouwens. Um, en er is een groep die zegt: van nou de manier waarop uh, Orbán politiek bedrijft. Dus niet zozeer de punten die hij aanstipt. Want wij snappen ook dat migratie, veiligheid. Uh, eigen tradities en identiteit, dat dat punten zijn. Ook voor kiezers in het Westen. Maar de manier waarop hij politiek bedrijft, door van Europa de grote ook wel een boze boem aan te maken. Zodat hij sterker lijkt. Uh, ja, Die staat ons uh, absoluut niet aan. en Met name collega's uit de Benelux... Uh, zijn uh, wat dat betreft dan de meest kritische... binnen die fractie. Ja, Het, het is een, het is een uh, partij... Ja, je zou kunnen zeggen... het is een stem tegen de Europese Unie bijna. Hè? Ja, bijna. En u zegt het zelf eigenlijk al. Bijna. Want dat is eigenlijk het grote verschil... Uh, met de leiders van extreem rechts... die hem uh, straks al als eerste feliciteerden. Um, elke keer als hij uit uh, zeg maar de mainstream van de Europese politiek gezet dreigt te worden. Dat is in het verleden bijna gebeurd toen hij uh, uh, dreigde de doodstraf weer in te voeren, Toen hebben met name de echte christendemocraten... Uh, binnen onze fractie de aan de bel getrokken en gezegd... dat gebeurt niet met ons. Nou, Dat voorstel heeft hij dus heel snel weer teruggetrokken. Hetzelfde met het sluiten van die uh, Centraal-Europese universiteit. Ook daar weer de Benelux het voortouw genomen om te zeggen... Van, dat moesten we maar eens niet doen. Een van de beste universiteiten van het land sluiten. En ook daar zie je dat dat voorstel weer is teruggetrokken. Dus aan de ene kant heeft het effect om hem uh, binnen zo'n fractie... steeds binnenboord te houden, maar het gaat wel met bloed, traan. Werk aan de winkel ook in de toekomst, voor u en voor de fractie, blijkbaar. Absoluut. Esther de Lange, CDA Europarlementariër, hoorde u over die verkiezingsoverwinning van Victor Orban in Hongarije. Trending vandaag. Mamma Facebook, beginnen we mee? Ja, gaan Nederlanders woensdagavond om 8 uur massaal Facebook verwijderen? Als het aan Arjen Lubach ligt wel. Gisteren deed hij in zijn programma Zondag met Lubach... een oproep aan iedereen om hun Facebook-account te verwijderen. De reden is de, die recente reeks schandalen... waaruit blijkt dat Facebook het niet zo nauw neemt... met de privacy van hun gebruikers en de data. En Lubach die liet nog wat andere voorbeelden zien... waaruit blijkt hoeveel Facebook van je weet en over je verzamelt. En wat hem betreft, is het dan ook tijd om gewoon van dat sociale mediaplatform te vertrekken. Speciaal voor de gelegenheid heeft hij ironisch... een Facebook-event aangemaakt voor woensdagavond 8 uur. En hij hoopt dat zoveel mogelijk mensen... op dat tijdstip hun account gaan deleten. Hij, hij zal het zelf als eerste doen... om te laten zien dat hij geen grap maakt. En tot nu toe staat het aantal deelnemers aan het event... boven de 10.000. En zo'n 25.000 mensen zijn geïnteresseerd. Dus het lijkt er toch op dat hij een kleine tegenbeweging... Nou, aan het van, van de 6 miljoen Facebook-gebruikers... Ja, nou ja, van de 350.000 volgers die hij heeft hè, op zijn pagina. Uh, ja, dat is wel een aderlating voor de VPRO natuurlijk. Als dat account verdwijnt. Uh, de omroep heeft al wel laten de weten. Facebook, weten zal, er dat die, Facebook ja. zal er nog niet helemaal wakker van liggen. Misschien wel van het feit dat inmiddels de medeoprichter van Apple, Steve Wozniak. zijn Facebook-account ook heeft verwijderd. vanwege het op grote ah, schaal verzamelen ja. van data. Dus Zet ja. misschien mis. Maar ja, goed, het is inderdaad. Wat je zegt het is al internationaal. Dus wie weet Precies. waar dit allemaal toe leidt. Ja. Uh, Elton. John. Ja, morgenavond wordt er op CBS een speciale Grammy-muziekshow uitgezonden ter ere van Elton John. En verschillende artiesten zullen hun favoriete Elton-nummer tegen horen brengen. In totaal werd de artiest tijdens zijn carrière 34 keer genomineerd, waarvan hij vijf keer ook daadwerkelijk de Grammy won. Waaronder in 1999 een Grammy Legend Award voor zijn hele oeuvre. De show werd afgelopen januari al opgenomen in Madison Square Garden in New York. En op hun Facebook-pagina deelt de Grammy-organisatie al verschillende fragmenten, die ook vrijwel Gaan we onder een stukje van de versie van Your Song door Lady Gaga. Dat klinkt toch uh, ik ja, ik ben ik het prachtig groot fan van hem? Ja, ja. geen uh, trending zonder nieuws over Elvis Presley. Nee, inderdaad. Want die documentaire komt er dus aan waar ik het vorige week al over had op HBO. Volgende week wordt die uitgezonden. En die inhoud is allesbehalve vrolijk, blijft, blijkt nu. Want volgens diverse geïnterviewden wilde Elvis graag blijven vernieuwen en beter worden als artiest. Maar werd hij daarbij stelselmatig tegengehouden door wurgcontracten van zijn manager, Colonel Tom Parker, die hem meer als melkkoe zag dan als creatief artiest. En volgens zijn extra prestatie. Priscilla Presley zorgde dit alles voor een depressie bij Elvis... en oh. wist hij dat hij uiteindelijk door zijn pillengebruik vroeg zou sterven. Ze zegt, he knew what he was doing. Luister maar even naar de trailer. Elvis is a big business. Everybody was trying to get every penny they could out of whatever they could he's feeling that he's not in control he wanted to grow he wanted to evolve as an artist colonel parker the record company they would say to him you don't fulfill your contracts you won't do anything elvis said i'm starting to feel the pressure i'm obligated i don't think there's a way out for me he felt trapped ja, en daar komt nog eens bij dat er een paar maanden geleden... briefjes zijn opgedoken waarin Elvis eigenlijk... het eind van zijn leven al aankondigt. Hij schrijft aan zijn beste vriend... I'm sick and tired of my life and uh, I need a long rest. En volgens zijn stiefbroer Rick Stanley is dat echt een teken... dat hij zelfmoord uh, heeft gepleegd. belangrijke rol dus voor die uit Nederland afkomstige kolonel Parker. Ja, nou, ja, Heer, tot slot, belangrijk nieuws, astronauten? Ja, het is een vraag die velen bezighoudt. Bestaat er buitenaards leven? Vier astronauten, waaronder de bekende Bas Eldrin... die hebben dat altijd gezegd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 Dankjewel, ja. Lambert de Bruin. Dit was één vandaag voor vandaag. Zo de NOS met nieuws en kool, gepresenteerd door Lara Rensen. Dank voor het luisteren en wij zijn er natuurlijk gewoon morgen weer. Thuis bij Avrotros.